Marjet Krol met het NOS-journaal. De ondernemingsraad van de Telegraaf Mediagroep stapt naar de rechter. De OR vecht bij de ondernemingskamer het besluit aan van de raad van commissarissen... om het bod van de Vlaamse uitgever Mediahuis te verkiezen... boven het hogere bod van John de Mol. TMG is verwikkeld in een felle biedingsstrijd. De commissarissen van het mediabedrijf willen in zee met Mediahuis... en hebben de raad van bestuur op non-actief gesteld... De OR zegt, dat er, zegt te weinig informatie te hebben om te beoordelen welk bot het beste is. De VVD is de grootste partij in de peilingwijzer. De PVV is sinds afgelopen weekend verder gezakt naar 21 tot 25 kamerzetels. De VVD staat nu alleen op kop met 24 tot 28 zetels. De meeste politieke partijen vinden dat het nog niet goed gaat met de financiële positie van de ouderen. Het CBS meldde vanochtend dat ouderen er financieel beter voor staan dan 20 jaar geleden. Maar de lijsttrekkers van VVD, PvdA, CDA, PVV, D66 en 50 zien dat anders. Volgens de partijen is er ook een groep ouderen die het moeilijk heeft... en moeten de ouderen die dat nodig hebben extra aandacht krijgen. De Turkse minister Cavusoglu heeft in Hamburg gezegd dat Duitsland de Turken die er wonen onderdrukt... Daarom moet het land niet proberen om Turkije steeds de les te lezen over democratie en mensenrechten. De Turkse minister sprak sympathisanten toe bij het Turkse consulaat. Hij werd daar toegejuicht gejuicht en zijn aanhangers zwaaiden met Turkse vlaggen. Cavusolo wil in Duitsland, net als in Nederland, campagne voeren... voor uitbreiding van de presidentiële macht in Turkije. Maar een bijeenkomst in een evenementenhal in Hamburg was door de Duitse autoriteiten verboden. De minister wil zaterdag in Rotterdam spreken. Weer in het oosten vanaf het kans op mist, morgen periode met regen. Maar in de middag vanuit het westen droog en een graad of 10. Dit was het NOS. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnandswaan bij de ANWB. Er staan op dit moment geen. Zin in Zandvoort, Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz. Thank <laughs> you.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 And as a surprise for tonight, someone we didn't advertise on drums, leading his home band out to the Palladium, Buddy Rich. <laughs> on the alpha saxophones, Charlie Parker and Louis Smith.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 And this is it. The two greatest tennis saxophones in the world, Coleman Hawkins and Leslie Young.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 Die kwamen we net ook tegen bij Art Blakey. Bobby Crenshaw op dubbelbas dubbel en Billy Higgins op drum. Eerst high voltage en daarna no more goodbyes. Mm-hmm.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 Dit was Jazz. Mijn naam is Jeroen van Sluistam. Graag tot over twee weken met ons thema...